...bondgenoten.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 ...waar op grote schaal werd gemarteld.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 Dan is weer nog. Eerst veel zon. Later van het oosten uit meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen broeierig met in het oosten kans op 25 graden. S'avonds is daar kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Wordt nu. Goedemorgen, Zandvoort. Morgen, Zandvoort.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 You and I'm a bloody big mess inside, and I'm a little bit lost without you. This ain't love song, this is goodbye. It's alright, 'cause you can try, but you never keep me down. It's alright, I'm maybe lost, but you never keep me down. You can try, you can try, but you never keep me down. You can try.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 gaat het bal sluiten. Maar goed, we gaan eerst praten met Edwin Keur. Onderdeel van beroemd Zandvoort. Waarom ben jij beroemd? <laughs> <dat> <laughs> uh, nou, beroemd. Uh, in Duitsland vooral. Uh, en dan vooral... Uh...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 Krijg je daar nog steeds inkomsten uh, ja, genereren? Ja, je, he? je hebt zeg maar, twee delen van de inkomsten als muzikant. Dus je hebt inkomsten van de royalties. Dat is wat de plaatmaatschappij uh, binnenharkt en uh, verspreidt. En je hebt een deel van uh, Buma Stemra. En uh, ja, dat wordt gewoon ook twee keer per jaar afgerekend.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 Zeker. Nee. Ja. Vind je het jammer dat je daar geen onderdeel van uitmaakt? Uh, in of. dat opzicht, nee, nee. En dat klinkt misschien gek. Maar uh, wat je uh, ziet. En wat heel veel mensen uh, achter zijn gekomen. Eigenlijk door corona. In die coronatijd. Uh, dat dat, uh, ja, dat heen en weer vliegen eigenlijk ook al niet ja, alles is. Nee. En uh, ik heb... Uh,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 ZFM hadden we... Of ZFM, ik noem het altijd CFM. Ja, nou, dat blijft blijft wij aan. noemen het nu ZFM. Maar... Ja, nou voordat uh, ik bij ZFM zat... Uh, voordat we dat uh, hadden opgestart... Uh, heb ik uh, met uh, uh, Rob Harms. Rob Harms, ja, een van de uh, uh, oprichters ook. Uh, ja, een van de ja. oprichters. En uh, Dirk van Duin en uh, Niels Paardenkoper hadden we een piraat. Um, met een bakkie. Nee, echt oh. gewoon een radiosender. Okay, ja, ja, en elk weekend ja. uh, zonden wij uit.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 in de Watertoren konden we een plekje huren. Geweldig. En uh, daar hebben we dat... Uh, Want welk jaar praten we nu ongeveer over? Oeh, dat, zit ik, dat weet ik eigenlijk niet ja, meer volgens precies. Volgens mij maar het bestaat ZFN nu 35, 40 jaar. Ja, ofzo, zoiets. Ofzo. Ja, ja. Dus nou ja, zo lang geleden. Een tijdje geleden, ja. Ja, ja. ja. ja en toen uh, ben ik...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 En uh, er zijn allemaal dingen waar je dan... Uh, uh, ja, berekening mee moet... Als ja. bijvoorbeeld het tempo. Want ja, je, ja. als je die... Ja.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 Um, uh... nou, je maakt ook kunstfoto's, hè? want ja. je hebt meegedaan aan de kunstroute hè, vorig ja. jaar. Ja, dit jaar is ook de bedoeling dat ik weer meedoe. Ik moet even kijken wat ik. Uh, wat, ik ja, ja. wat ik zelf. Uh, ik, ik maak heel veel verschillende soorten foto's. Dus ja. is het lastig. Maar vaak tijd, wel uh, natuur, hè? En heel veel natuur. ja. ja, ja. ja ik, uh, ik loop erg veel op het strand. Ja. En, uh, ja, en natuur gaat dan van de zonsondergang tot zeehonden. Tot, uh, ja. ja, ja. Uh,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 te zien. Ja, wat jij ook veel doet is, zeg maar, op zee, zeg maar. Uh, ik denk dat je dan in een bootje zit of zo. Uh, en, nou, uh, en dan mooie, mooie opnames maakt van de zee en op de achtergrond bouwspallers en het water. Ja, meestal is dat vanuit het... Uh, uh, als er een zwin is, dan zie mm -hmm. je de zwin ertussen. Oh, dus dus er zit Ja, zwin ja, ertussen. Ja, ja. Ja, en ik heb, ik heb wel, uh, ik doe wel vaak met mijn aan, zeg maar, ja, ja, ja. in, in, in ja. zee staan. Ik ben niet zo'n held op, op een bootje. Ik heb toevallig vorige week uh, bij de KNRM-dag, uh, ben ik meegeweest. Oh, ben je meegeweest? Ja. Vond je het leuk? Ja, dat vond ik heel erg. Ja, ik, heb, ik Ik keer heb in boot gezeten. Ja, Geweldig, ik maak he? veel foto's ook van de, van de KNRembo. Ja, tuurlijk. Gewoon omdat ik dat ook gewoon mooi, uh, ja. mooi vind ja. hoe dat. Uh, maar het was geen ruige zee geloof ik, hè? Nee, nou het was nog best. Uh, het ging ja, best toch wel, wel keer, maar.. Uh, oh. Uh, het, uh, ja, ik, uh, het ging goed. Ja? Nou, leuk. Maar je kan wel mooie foto's maken van, van die boot of zelf. Ook, ja, van de boot zelf. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Maar wil je daarmee doorgaan? Met, met ja, foto's ik heel gewoon, veel. Uh, uh, ja. Ja, ja. ja, zeker. Dat is eigenlijk wel uh, naast muziek uh, mijn tweede passie. Zeg. Ja, ja. Maar je hebt een normale baan ook, neem ik aan of niet? Uh, ja, maar ik heb, ik heb ook een uh, eigen bedrijf, bijvoorbeeld, voor websites. Ik heb veel IT-gerelateerde dingen. Maar groot deel is ook fotografie. Ja. Dus uh, nou ja, ik had laatst bijvoorbeeld uh, voor de gemeente de, de lintjes. Uh, maar ja. ook, uh, wat heb ik nog meer laatst gedaan? Uh, oh, de 50-jarige jubilarissen. Ja. Dus die dan ja, uh, 50 jaar getrouwd zijn. Of als er nieuwe wethouder heb ik ook, gedaan ja. heb ik ja. ook laatst gedaan. Ja. Uh, voor spaarende landen ook. Uh, bijvoorbeeld uh, het zout strooien ah, in Haarlem ja. Of hier ja, in Zandvoort ja, ja. met ja. het uitdelen van de compostzakken. Of ja. Gaat eigenlijk ja. alle ja. kanten op. Ja. Maar dat vind ik ook leuk om te doen. Tuurlijk. Ja, wat ik ook... Ik vind vooral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 en dat snap ik heel goed, maar je ziet helemaal niks, want je ziet alleen maar een zwarte silhouet. Ja, en als je dat laat zien, en dat kan natuurlijk met deze ja, techniek makkelijk. tegenwoordig, ja, ja. dan uh, zijn oh. mensen al gelijk heel enthousiast. En uh, <laughs> uh, nou, als ze dat niet zijn, kan je ook de foto verwijderen. Ja, maar dat, maar, maar dat heb ik nog niet eerder ja. gehad hoor. Mensen zijn altijd enthousiast ja, toch wel. als ze dat zien met de silhouet. Uh, ja. Ja. Ja.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 Dat is nee, met oh. deze uh, nee, nee, dat heeft te maken met de locatieset natuurlijk. De locatie locatieset Maar Geen goed, uh, we gaan hem ooit nog wel een keer Ja, de, die, Jaap draait wel eens een liedje van ja. ja, dat is hartstikke cool. goed. <laughs> Oké, okay, uh, bedankt in ieder geval voor je komst. en uh, een Goed weekend nog. Zeker. En, uh, we gaan weer de muziek uh, draaien. Wat gaan we doen? Uh, Mary on a cross van Ghost. Kijk eens aan. Van Ghost en uh, we gaan uh, door. Ik moet even verontschuldigen mijn uh, mede Ben Zonneveld, die is uh, helaas vertrokken door omstandigheden. Dus ik ga het programma afmaken en uh, we gaan praten met uh, Wendy Moore. Welkom, uh, Wendy. Hi, Hi. Hi. Uh, leuk dat je er bent. Zangeres ben je en uh, uh, je timmer aardig aan de weg? Ja, hey, want je hebt een uh, paar weken geleden uh, een nieuw nummer uitgebracht: Beast.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 ja, ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ja. Voor de dromers in de ja. wereld. En dat zijn er al hoop, denk ik. ik Het he, he, ja. ja. uh, uh, is niet makkelijk he, om die teksten te schrijven waarschijnlijk. En, uh, de muziek uh, maak je ook helemaal zelf? Uh, ik uh, maak demo's zelf. En dan ga ik naar, pro naar mijn producer, Stijn van Rijsberg. En die, mm -hmm. uh, ik record dan de gitaar en hij doet dan de rest van de instrumenten. Uh -huh.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 Ik heb het gevoel als ik het niet binnen een dag kan schrijven... dan is het geen goed nummer en dan gooi ik het eigenlijk weg. Want dan voel ik het niet genoeg. Ja, je moet niet weggooien. Nou, ik zet het aan de kant. Oh, je zet het aan de kant. Ja, ja, ja dat ja. bedoel ik eigenlijk. Ja, ja. En de nummers eigenlijk die op deze EP staan... die heb ik wel binnen een dag geschreven. Mm -hmm. Want daar voelde ik me dan gewoon goed bij... en heb ik het meteen afgeschreven en dan dat gevoel blijft. Nou, volgens mij zijn de beste uh, songs die je echt heel snel in elkaar zet. Ja, lijkt mij. ja. ja.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 kinderzangeres, ja. is? achter de rug? Nee. <laughs> <laughs> Misschien. Ik ben zeker wel geïnteresseerd daar. Ja, ja. Heel veel mensen hebben het erover. Het lijkt me wel leuk. Ja, tuurlijk is het um, leuk. Ja. ja, het lijkt me natuurlijk gewoon het allervest.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 ja, er komt nog meer aan. We gaan binnenkort weer allemaal dingen online zetten. Dus. Ja. Want hoe heeft de coronatijd jou... Uh, ja, dat heeft natuurlijk jou ook uh, geraakt. Ja, heel erg. Heel erg zo. <laughs> nee, ik ja? had natuurlijk die EP weggegooid. Dat was natuurlijk met een reden. Ja, ik ja. wist niet meer wat ik aan het doen was. Nee, nee, ik wilde ja. bijna stoppen. Ja? Ik kon het niet meer. Helemaal en die writersblok wel, ja. kwam toen. En toen dacht ik nou nah, Dit gaat niet goed. Dit wordt er helemaal niet. Want ik had heel veel dingen gepland staan. Uh -huh. Met releases en optredens. Ja. Dat ging allemaal niet door in één keer. Ik werd er echt uh, heel verdrietig van. Voor ja, de toekomst is dat nummer.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 Introvert en ja. heel erg van ik voel me een beetje klein en dat soort ja. dingen. En dit is heel erg van nee, ik heb gewoon een b stemmen en ik ga er ja, gewoon het heeft voor. wel een krachtige uitstraling. Hè? En dat ik wilde wel, ook ja. iets uh, met optreden als ik uiteindelijk met de band ga optreden. Want we zijn heel druk aan het oefenen. Dat ja. mensen lekker kunnen springen en gewoon ja. lekker. En dat, ja. dat is beast voor mij. Ja, ja mooi. Ja, ja, want er zit ook een hele mooie filmpje bij. Hè? Ja. Ja. Heb ik ook ergens gezien. Ja. Waar, waar kunnen mensen dat zien? YouTube. YouTube. Mijn YouTube-kanaal gewoon. YouTube -kanaal kanaal. Beast, uh, ja, Wendy Moore. Wendy Moore YouTube. Ja. Dan uh, ja, kun je dat zien. videoclip is in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 Leven eigenlijk ja, al ja, samen. Ja. Dat is mijn beste vriendin. Oké, okay, leuk. Ja. En, en, en, maar die bent, uh, ja die ken je wel goed waarschijnlijk. Want ja. er moeten wel mensen zijn die jou ook wel.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 ik denk negen of tien zijn toch wel ja. ja ik heb wel meer geschreven natuurlijk maar degene die de EP gaat zes nummers hebben en ja. dan ik denk alles bij elkaar is uh, negen wat nu uit ja, dan ja, ja. is over twee weken zijn er negen ja. uit maar die andere drie nummers die jij dus eerder al gemaakt hebt uh, sta je daar nog steeds achter want dat was natuurlijk in een andere tijd dat ja je... um, ik sta natuurlijk nog steeds achter want het is ja. ook een deel van mezelf ja uh, lijkt mij ook ik heb wel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 Same the beast.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 En uh, jij speelt hier ook zelf in mee? Uh, absoluut. Ja, absoluut. Hè? Met, ik ben altijd daar uh, speciaal om mensen te helpen. Ja, dat geloof ik. Ja. Nee, hartstikke <laughs> goed. Ondersteunen, zeg maar. Onders ondersteunen. Dat <laughs> <Ja, laughs> is het juiste woord. Of ondersteun jij hen? <laughs> ja, ja. Bijvoorbeeld die Jota Baron. Uh, is, is dat zang? Uh, is dat een vrouw? Zij de het... zangeres. Ja, zangeres. Oké. Okay. Ja. Een, een, een flamingo. Sangeris. Flamenco, voornamelijk. Van, van alles en nog wat. Spans, ja, ja, ja, ja. En Pastora, wat, wat is het? Een dansgroepje? Pan, Pastora doet de dans. Oh, leuk. Heel temperamentaal, emotionele. Ja, Spaans. Ook, uh... ook een heel leuke vrouw. Ja? Dus Ja, dat vind ik persoonlijk. Zij is alleen, of... <laughs>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 Ik, ik vind het eh, Georgio een van de, de prominente goede gitaristen dat in Nederland hebben bij hier. En uh, hij heeft een hele bijzondere manier wikkel uh, Dat uh, ja, heel besmettelijk is. Ja? Als je luistert naar de manier waarop hij speelt. Is zo vuur, zo mooie techniek. Zo, en bovendien is ook een heel goede persoon. Ja, wat is zijn, zijn uh, beste uh, gitaar? Zijn, maar, kan, kan hij flamenco-gitaar nee, dat... het? Is, meestal in de Spaanse muziek. of, of hij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 Aha, oh. En ik hoop dat vanaf die concerten... Ja, bestaan meer mogelijkheden om samen met hem te, te werken. Ja, ja, ja. En andersom. Ah, dus, uh, maar een hele goede gitarist. Nou, Absoluut. Net zoals jijzelf. Ja, net zoals jijzelf, want jij bent ook een hele goede gitarist. <laughs> gaan we zo wel uh, horen. Ik ga hier niet over hebben. Nee, nee, nee begrijp je. Nee, nou, ik, Maar ik, ik zeg eerlijk, ik, ik, ben, ik, ik profileer meer als pianist, eh, pianista. Salsa pianista, let ja. En, en andersom en gitaren, als een songwriter doe ik heel graag yeah. en waarschijnlijk mensen vinden het leuk en elke keertje ik word een stukje beter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 te doen ja. in, de, in de bar. Hoe, hoe was de belangstelling voor de eerdere concerten? Die was, die was wel goed? Ja, dat gaat goed. Ja, dat was eerdere... goed op. Ja, dat klopt. Want in de serie krijgen we wat bekendheid. Ja, dat en is dat... belangrijk. Hè? Dat ja, was ook in de, de Stanford voor jazz. Uh, ook in de klocht.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 Andere muziek ook te bereiken. Begrijp ik, want wat, uh, vorige week hadden we Hans Reimers van, van de Jazz. Ja, en die precies. je zegt ja. over je moet iets opbouwen. Ja. wat jullie nu eigenlijk ook doen, ja. hè? Uh... Ja, exact. En het, ja. het is een totaal andere stijl van muziek. Uiteraard. En het is wel muziek waar de mensen blij van worden. Ja, komen voor. Mensen zijn wel. altijd happy naar huis. Ja. Een, nee, dat is, dat, en naar huis zitten. Dat is belangrijk. Dat is ook de bedoeling, natuurlijk ja. wel. Dat ze we een we. Leuke, leuke dag hebben, natuurlijk. We, we gaan wat horen van uh, uh, Gorgen.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 Recordar, EN reconozco el pasado no se debe recordar. Si las cosas que uno quieren se pudieran alcanzar, yo te quisiera lo mismo que veinte años atrás.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 Ha, ha, ha, ha. Morgen ja, ja, ja. is ja, ja, ja. uh, goed voor jou. Heel knap, heel knap. Uh, heel veel succes morgen met het uh, uh, optreden in moet de je, gracias, moet ja, en, uh, maken Moet weer wat moois van. Maak mensen blij. Ja, dat, is, dat, dat is het belangrijkste, toch? Ik denk dat is ja. het belangrijkste van ons. Dat iedereen een Zo beetje een prettig gevoel krijgt. Ja. En vooral vrolijker naar huis. Ja, nee, dat, dat, is heel heel heel, dat is gewoon heel belangrijk. Absoluut. Dus morgenmiddag drie uur krocht. Uh, we hebben nog even wat tijd om iets te vertellen over wat er gaat gebeuren. Ja, even.